met het nos -journaal. De president van zuid soedan heeft zijn vicepresident ontslagen en een opvolger benoemd. Daarmee nemen de spanningen in het land verder toe. Het geweld tussen aanhangers van de president en de vicepresident... leidde begin juli op met honderden doden tot gevolg. Zo'n twee weken geleden werd een staakt het vuren afgesproken... maar nu is onverwacht de vicepresident afgezet.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 Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur. Sacrifice the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 En dan begrijpen ze wel dat het een retorische vraag is. En dat ik het eigenlijk wil dat mensen zeggen. Kijk, dat zijn gewoon zandwoord. Want ze wonen hier, sommigen zijn hier geboren, ze trouwen hier. Ze trouwen met een zandvoers meisje. Ja, ze, uh, ze, ze hebben scholen. Ze hebben scholen en die integratie, dat vond ik dus heel erg leuk om, om uit te zoeken op te zoeken, ja. dat er in die toneelverenigingen, bij de OSS, bij de voetbal, bij de biljart... bij de dierenbescherming, ja. Ja. bij de treinvereniging.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 Trumpet in Zion, for the day of the Lord is come. The word trumpet in Zion, sounding on the mountains. Blow a trumpet. Sunday I'm gonna put inside. Pony.